Het kabinet is niet gevoelig voor de protesten tegen de bezuinigingen van 200 miljoen euro op kunst en cultuur. Staatssecretaris Zijlstra zei in de Kamer dat er van kaalslag geen sprake is. Hij komt ook de coalitiepartijen niet tegemoet. De VVD wil het Friese theatergezelschap Triater steunen. Het CDA wil de regionale orkesten behouden en de PVV kwam op voor de Opera Zuid. Zijlstra vindt de plannen sympathiek, maar zegt dat hij er geen geld voor heeft. De oppositiepartijen stelden voor om de bezuinigingen gefaseerd in te voeren. Maar ook daar ziet Zeilstra niets in. Eerder vandaag protesteerden in Den Haag zo'n 7000 cultuurliefhebbers tegen de bezuinigingen. Een klein deel van hen hield bij de Tweede Kamer een lawaai-demonstratie. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft de slachtoffers van de brand in het zorgcentrum in Nieuwegein bezocht. Ze ging langs in de instelling in Vianen waar ze voorlopig worden opgevangen. Veldhuizen van Zanten, die zelf verpleeghuisarts is geweest, roemde de saamhorigheid van slachtoffers, hulpverleners en personeel. De brand in verpleeghuis De Gijnse Hof brak vanochtend uit bij werkzaamheden aan het dak. Vele tientallen mensen ademden de rook in. Vijf raakten ernstig gewond. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen.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 in de kustplaats Blankenbergen zijn twintig mensen naar een ziekenhuis overgebracht. Op een aantal plaatsen is water uitgedeeld en zijn hulpposten ingericht. Veel Belgen, die vastkwamen te zitten, klaagden over de gebrekkige informatievoorziening. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met de inzet van een vredesmacht in de Soedanese regio Abiyai. Ruim 4200 Ethiopische militairen zullen zes maanden lang toezicht gaan houden in het onrustige grensgebied tussen Noord- en Zuid-Soedan.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 Volgens het Hof is de wet in strijd met het recht op vrije meningsuiting en verdienen computergames dezelfde bescherming als boeken, toneelstukken en films. In Californië konden winkeliers sinds 2005 700 euro boete krijgen als ze een gewelddadige game verkochten aan een minderjarige. Het Hoge Rechtshof vindt dat ouders moeten beslissen wat hun kinderen mogen en niet de overheid. Het aantal agenten dat psychische klachten heeft moet met de helft worden teruggedrongen. Dat wel minister Opstelt aan het einde van deze kabinetsperiode hebben bereikt. Politieagenten hebben vaak te maken met agressie en geweld. 20 tot 30 procent van hen is daardoor waarschijnlijk mentaal minder weerbaar. Opstelte gaat de professionele opvang voor agenten verbeteren. Verder komen er extra weerbaarheidstrainingen... en krijgen leidinggevende les in het herkennen van psychische klachten. Opstelte verwacht dat de maatregelen bijdragen... aan een gezondere cultuur bij de politie. TomTom Tom waarschuwt dat de winst dit jaar lager zal uitvallen. De producent van navigatieapparatuur ziet zowel in Europa als in de Verenigde Staten de markt klimpen. Daardoor vallen zowel de winst als de omzet lager uit. TomTom Tom voorspelt dat de winst zal uitkomen tussen de 25 en 30 eurocent per aandeel. Dat is bijna een halvering in vergelijking met een eerdere voorspelling. De verwachting voor de omzet is met 200 miljoen euro verlaagd.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 Verkeersinformatie, files op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Delft tussen Roelofs-Arendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk 2 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij het knooppunt Rijn is de verbindingsweg dicht, ook door wegwerkzaamheden. En dan de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen het knooppunt Lunette en Bunnik 2 kilometer file. En de A28 richting Amersfoort. Tussen de Uithof en afrit Den Dolder 3 kilometer file. En tenslotte de A28 de andere kant uit. Amersfoort richting Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en het knooppunt Rijnsweert een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Het muntgebouw in Utrecht bestaat 100 jaar.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 Toegegeven bij de miljarden die de afgelopen jaren door gebrekkig toezicht van de Nederlandse bank werden ontvreemd is 1,25 miljoen, zoals het financiële jargon luidt, peanuts. Toch is er één overeenkomst tussen de gestolen 1,25 miljoen en de miljarden van onder andere iSafe en DSB Bank. Die overeenkomst zit hem in de reactie van de Nederlandse bank. Die reactie is geen commentaar. slave I don't want you to work all day Die don't want to be your slave. Etta James. I just want to make love to you. Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen. In deze lakens losjes om u heen nacht. Zo mag ik het uh, toch wel typeren deze nacht. Een zoede nacht. Ik spreek uh, in dit uh, oog met de fractievoorzitter van het CDA, Siebrand van Haarsma-Buma. Hoe gaat het met de regeringspartij CDA? En als het goed is, zit meneer van Haarsma-Buma al in Den Haag? Dat klopt. Ja, zit u er lekker bij? Ik zit helemaal prima de warmte is hier goed te dragen. De warmte is hier goed te dragen. Heeft u zin in het gesprek? Ja, zeker. Zeker ah, als u dat zo vraagt. Ik ook. <laughs> Mooi. <laughs> Hartstikke goed. Ik spreek u zo. En dan verder vanuit Den Haag. Daar spreekt onze politiek redacteur Hans Andringa... met politiek talent Kees Verhoeven van D66. En later in de uitzending spreekt met schrijver Marcel Meuring... en acteur Jeroen Krabé over het Engelse fenomeen Stephen Fry. U kent hem wellicht als de helft van het komische duo Fry and Laurie... En u kent hem misschien ook als Onno in de film De Ontdekking van de Hemel. En dan wordt het op een gegeven moment altijd vijf voor twaalf. En dan spreek ik met Ingrid Hogervorst over de schrijver Paul Goeken. Vandaag werd bekend dat hij vorige week is overleden. En Goeken die blijkt jarenlang de schrijfster Suzanne Vermeer te zijn geweest. Maar we gaan nu eerst naar het nieuws van vandaag. Maandag 27 juni. Net toen iedereen een zucht van verlichting slaakte en dacht dat het allemaal was meegevallen bij de brand in een Nieuwegeins zorgcentrum en alle bewoners geschrokken, maar op tijd leek het te zijn geëvacueerd. De meeste mensen zijn gewoon gelaten, laten het uh, over zich heen komen. Uh, sommige mensen zijn verdrietig, uh, andere mensen zijn een beetje opstandig kwam het bericht dat negen mensen er daardoor rookvergiftiging zeer slecht aan toe zijn. En dat terwijl zoveel mensen hulp hadden geboden. De hele wijk is gewoon neken naartoe gegaan. Iedereen is er binnen gerend, iedereen is gaan helpen. De brand ontstond op het dak tijdens werkzaamheden en toen ging het heel snel. De rookontwikkeling is gelijk heel fors op gang gekomen. De Libische leider Mohammed Gaddafi en zijn zoon Seif worden officieel gezocht. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd. Het hof beschuldigt hen van misdaden tegen de menselijkheid in de eerste dagen van de opstand. Including by the use of lethal force, Muammar Gaddafi. In eigen land werd gestreden tegen de bezuinigingen op de kunst. De hele nacht liepen kunstenaars in de mars der beschaving richting het Malieveld in Den Haag, en vanmiddag kwamen ze daar aan. en dom en dat het economisch niks gaat opleveren. Ik ben er omdat ik hoop dat het enige zin heeft dat ik ga zeggen... hoe het komt dat ik ben geworden wie ik ben. En dat komt echt omdat ik heb mogen ontwikkelen... bij een gesubsidieerd gezelschap. We zijn heel arm geworden. We zijn heel, heel, heel arm gehoorden. Dit zijn geen bezuinigingen. Dit is een eeuwenoude afkeer tegen uh, kunst. En had het protest effect? Nee. Tijdens het debat in de Tweede Kamer werd er vergeefs geprobeerd... er een paar kleine aanpassingen door te krijgen. Daarmee is de kans dat op dit moment onderbelichte regio's... ik noem bijvoorbeeld Zeeland... bijvoorbeeld in het zuiden, dat daar, uh, dat daar flink in gehakt wordt. En dan in het debat rond de bezuinigingen bij de publieke omroep... een wat meer geslaagde poging tot een kleine aanpassing. Wij hechten eraan dat ook jongeren in de toekomst mee kunnen blijven doen in het bestel. En vragen de minister dan ook of het mogelijk is om voor jongeren een jeugdlidmaatschap in te voeren. Minister van Bijsterveld waarschuwde terloops die omroepen die overwegen om toch maar niet te fuseren. Het is eigenlijk fuseren met 10 miljoen of zonder. Ik hoop echt van harte dat ze nog eens goed zich beraden. En u hoorde het zojuist al in het nieuws. In Amerika mag de overheid de verkoop van gewelddadige computergames... aan minderjarigen niet verbieden. Het Hoge Rechtshof heeft een wet met die strekking verworpen. Dus als ik nu eventjes... Zou mogen... Ja? Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Ja, en dan gaan we in complete rust weer naar de krant van morgen... met Mariel Hagman. Ga je gang, Mariel. Geen genade voor de kunst is de conclusie die de Volkskrant trekt na het debat van vandaag. De kunstsector krijgt geen respijt. Dus dreigt er, dreigt er opheffing van een groot aantal instellingen. Want de krant denkt dat de anderhalf jaar tijd te kort zal zijn voor het binnenhalen van eigen inkomsten. Daarbij komt dat het kabinet tot Prinsjesdag wacht met een serie fiscale maatregelen die het ondernemerschap en de geefcultuur in de kunstsector zouden kunnen stimuleren. Potentiële donoren en sponsors zullen tot die tijd de hand op de knip houden... terwijl de kunstinstellingen geen tijd te verliezen hebben, is de inschatting van de Volkskrant. Een gemiste kans, zo typeert de Telegraaf het besluit over de toekomst van de publieke omroep. Het kabinet is niet bestand gebleken tegen de machtige omroeplobby... en mist het lef om fundamenteel iets te veranderen. En er kan volgens de krant blijkbaar 127 miljoen euro worden bezuinigd... zonder dat de kijker of de luisteraar daar iets van merkt. Maar de krant waarschuwt de omroepbaronnen in Hilversum dat ze niet moeten denken dat ze tot 2020 in een veilige haven zijn beland. De vermomming van het bestel is niet te stoppen doordat het kijkersgedrag verandert en de technologische ontwikkelingen doorgaan, zo schrijft de Telegraaf in het commentaar. De Arabische lente is goed voor Nederland. Dat betoogt minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad. Een belangrijke reden om de omwenteling te steunen is volgens Rosenthal dat de Arabische regio aan de Europese zuidgrens ligt. We hebben daar aanzienlijke belangen, verdedigt minister Rosenthal de steun aan de omwentelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Hij stelt wel als voorwaarde voor de steun dat de Arabische landen daadwerkelijk hervormen, onder meer op het gebied van democratisering, de rechtsstaat en de vrouwenrechten. Supermarkten stunten steeds minder met kiloknallers, constateert Dagblad de Pers. Dat stunten is volgens de krant besmet geraakt door de acties van vorig jaar van Wakker Dier. Maar dat betekent niet dat er nu alleen nog maar biologisch vlees in de schappen ligt van de supermarkten. De winkelbedrijven stappen van kiloknallervlees over op zogeheten tussensegmentvlees. Dat vlees krijgt sterren van de dierenbescherming. Varkens met één ster hebben meer afleiding en bewegingsruimte... dan varkens zonder ster. Maar zij hebben het weer slechter dan de drie sterrenvarkens... die zijn bedoeld voor biologisch vlees. Volksrandcolumnist Bert Wagendorp maakt zich vrolijk... over het jongste plan van PVV-partijideoloog Martin Bosma. Die wil meer Nederlandse liedjes horen op Radio 2... Het kwotum moet naar 35 procent. VVD en CDA voelen ook al iets voor dat plan. Omdat ze er niet van beschuldigd willen worden... om tegen het Nederlandse lied te zijn, vermoed Wagendorp. Dat kost je al gauw acht zetels. En de columnist denkt dat ze zich in Vodendam al vaak hebben afgevraagd... waar de beloning bleef voor de massale steun aan de PVV... bij de laatste verkiezingen. Maar daar is hij dan. Binnenkort schallen Jan Smit, de zus van Jan Smit... De, de vrienden Nick en Simon van Jan Smit... En de drieërs, vrienden van Nick en Simon, Jan Smit en de zus van Jan Smit. 35% van de zuivere muziektijd uit uw radio... zo luidt de voorspelling van Bert Wagendorp in de Volkskrant. Die komt uit Vollendam. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Op de Pieces van Fits and the Tantrums, een uh, nummer uit uh, dit voorjaar, nog maar net uitgekomen. Ja, en dan gaan we naar Den Haag. Ik heb het u al aangekondigd. Uh, daar zit uh, Sibrand van Haarsma Buma. Te wachten op dit gesprek met het oog. En de vraag die ik eigenlijk wil stellen is: hoe is het toch met de kleinste regeringspartij, het CDA? Toonde het CDA in die acht maanden kabinet Rutte voldoende sociaal gezicht. En neigende naar VVD en PVV-vertrokken kiezers ertoe... om terug te keren naar de christendemocraten. Ja, en hoe beleeft de partij de sociale onrust het gevolg van de bezuinigingen? Nou, daarover dus meneer Van Haarsma-Buma. Goedenavond. Goedenavond. Nogmaals, fijn dat u er bent. Vindt u het gek als ik... Misschien een gekke openingszin... maar vindt u het gek als ik zeg dat ik een beetje met u te doen heb? Ja, dat vind ik een... Uh, uh, ik vind het heel vriendelijk van u. Laat ik daarmee beginnen. Maar absoluut niet nodig. Nee? Nee. Zal ik het toelichten? Uh, nou ja, als u daar behoefte aan heeft, dan ben ik heel benieuwd. Ja. Nou, de bevolking die ziet dat het CDA de meest pijnlijke en de meest ingrijpende bezuinigingen niet kan tegenhouden. En daarnaast zie ik u nauwelijks optreden om met overtuiging te onderstrepen dat de regering op de goede weg is. U bent weinig zichtbaar. Dat zijn de twee gedachten die mij tot de zin brachten, ik heb met u te doen. Nou, laat ik vooropstellen, nogmaals vriendelijk van u om met mij mee te leven. Maar tegelijkertijd is de opdracht van het CDA één die niet uh, een half jaar duurt, maar die geldt voor een langere tijd. En we hebben in het uh, najaar bewust gekozen om niet weg te lopen uh, voor de verantwoordelijkheid om in deze moeilijke tijd ook mee te werken aan het weer gezond maken van Nederland. Dat doen wij met overtuiging. En dat is een opdracht waarvan ik zelf ook weet... dat hij een, een later moment heeft van afrekening ja. dan na één seizoen. En daarom uh, vind ik het heel vriendelijk dat u meeleeft. Maar ik zou zeggen, um, realiseert u zich dat dit een periode is... die vijf jaar gaat doen, ja. duren... en waarin we die vijf jaar het maximale zullen doen voor Nederland? Nee, ik ben ook geduldig. Uh, maakt u zich, maar maakt u zich helemaal geen zorgen... dat de bevolking ziet dat u... Ook de meest pijnlijke en ingrijpendste bezuinigingen niet kan tegenhouden? Nou, ik, ik vind het niet kunnen tegenhouden niet zo'n heel juiste uh, constatering, als ik dat zo mag zeggen. of dat u ermee we akkoord als, gaat? Ja, kijk, we hebben als CDA, uh, zijn we de verkiezingen ingegaan, ook met de boodschap dat Nederland voor de toekomst moet zorgen dat uh, we weer eens een keer niet meer uitgeven dan er inkomt. Ja. Op dit moment, en dat vindt ook het CDA onhoudbaar, geven we iedere dag nog steeds 60 miljoen meer uit dan erin komt, dus om dat, maar, dat voorbeeld maar te noemen. Dus wij moeten op termijn terug naar, het, uh, naar een overschot op begroting. Dus dat de bevolking het begrijpt CDA... het wel? De... Nou, dat waar, waar ik het volgende mee wil zeggen, het CDA zelf heeft gezegd bij de, bij de verkiezingen, ook aan de Nederlandse bevolking, wij moeten 18 miljard bezuinigen om weer op die nul te komen. En dat is exact het bedrag wat deze regering ook bezuinigt. Dus het doet pijn en dat realiseren we ons zeer goed. Maar we hebben als CDA een grotere opgave dan kijken naar alleen de beslissingen van vandaag. Uh -huh. okay. Het gaat echt om de toekomst van dit land. En daar zijn we heel erg gemotiveerd voor. Krijgt u veel teleurgestelde mails binnen van de CDA-achterban... over die bezuinigingen, zoals ze nu in de praktijk uitpakken? Nou, Als er bezuinigingen op een bepaald terrein zijn... dan kan ieder Kamerlid verwachten dat op die uh, speciale onder, specifieke onderdelen... mails komen van mensen die andere keuzes uh -huh. willen maken. Maakt u zich extra zorgen dat die bij u binnenkomen? Of zegt u nee, dat hoort bij, dat, bij het ritueel rond bezuinigingen nu eenmaal? Nou, Ik let er natuurlijk wel op. Omdat ja. ik de, de wat is het dan van... zorg? I, nou, ik, ik realiseer mij de zorgen van heel veel mensen. Ja. En uh, ik ga daar ook over met mensen in gesprek. Ik geef hun ook aan wat keuzes zijn die wij als CDA zelf maken. Omdat we weten dat de situatie gewoon onhoudbaar is. Dus tegen al die mensen die ook vandaag zeggen... die bezuinigingen zijn niet terecht. Daar zeg ik wel tegen... die bezuinigingen zijn nodig voor de langere termijn. Omdat we in de toekomst ook weer uitgaven willen doen. Want vergeet niet dat als wij straks in 2015 weer, zoals ze mooi heet, een evenwicht op die begroting hebben... dan hebben we vervolgens nog een schuld van bijna 400 miljard... met snallen in Nederland. En één ding is van groot belang voor de toekomst van ons land. Als we vergrijzen, als we meer uit gaan geven aan zorg... meer uitgeven aan uh, AOW en dergelijke... dan moeten we zorgen dat we die uitgaven ook op orde hebben. En vergeet dat ook niet, de, de, de pijn die gevoeld wordt... Zijn, is bijvoorbeeld pijn van overschrijdingen, bijvoorbeeld in de zorg. Maar nog altijd geven we in deze periode met de wens van het CDA, 15 miljard euro, meer uit aan zorg. Ja. Dus je ziet wat, die, wat de enorme klem is waar niet het CDA... want u spreekt er terecht door mij aan... maar het is niet de klem waar het CDA in zit, maar waar Nederland in zit. Want de oppositiepartijen die nu van de kader, kader roepen dat het anders moet... zouden ook niet aan deze opdracht zijn ontkomen. Nee, duidelijk verhaal. Kijk, ja, duidelijk. dat zou ik zeggen. Ja, absoluut een duidelijk <laughs> ja. verhaal. Toch, laat u nou voldoende zien een eigen CDA-gezicht in deze regering... en laat u als fractie in de debatten in de Tweede Kamer... het CDA-gezicht genoeg zien. Ik als krantenlezer en televisiekijker uh, heb de indruk... dat u zich weinig profileert... Ik vind het van belang om daar, uh, daar twee dingen over te zeggen. In de eerste plaats vind ik het van groot belang... dat het CDA, dus waar ze zelf voor gekozen heeft, terugziet in het regeerakkoord. Dat gebeurt op heel veel plekken. Dus dan zult u zien dat het CDA daar steun aan geeft. Maar als het bijvoorbeeld gaat om wensen die het CDA van belang vindt... dan kijk ik bijvoorbeeld ook uh, vandaag naar de actualiteit van het uh, debat over de cultuur. Waarin het ge CDA gezegd heeft van... ja, wij realiseren ons dat je op cultuur moet bezuinigen. Maar realiseer je dat dat niet alleen in de Randstad van belang is dat de cultuur overeind, is, overeind blijft, maar ook bijvoorbeeld de regionale orkesten... die van groot belang zijn voor de, voor de uitstraling van kunst en cultuur in de regio. Dus we hebben heel sterk gezegd, daar moet voldoende bij... om die regionale orkesten overeind te houden. Dat gaat waarschijnlijk ook lukken. Dus dat is, spe, dat is echt een keuze die we als CDA ook als fractie ja. hebben besproken... en nu ook in het debat inbrengen. Het is maar één voorbeeld. Hè. Dus als ik zeg, ik hoor u nauwelijks, dan zegt u onzin... Uh, ik weet niet waar u luistert. Dus wat dat betreft kan ik nooit voor u. Nou, ik spreken. hoor het CDA-geluid weinig. Ik hoor het echte specifieke CDA-geluid in deze bezuinigingstijd zo weinig. Ja, ik, ik vind dat dus. Uh, ik, het enige wat ik daar tegenover wil zeggen is dat ik vandaag bijvoorbeeld aangeef wat wij wel degelijk als eigen. Verhaal binnen die uh, regering laten horen. Dus ik vind het onzin als u zegt van ik hoor het niet, dan zou ik bijna zeggen: zet de oren open. Oké, okay, ik maar zet de oren open, genoeg... maar ik ga het nog even door. U heeft over regionale orkesten. Ik neem, een, ik neem nog een ander voorbeeld. Ja. Het, het, dat, ik vond het opvallend. Uw partij maakte zich in de Kamer laatst enorm druk om regelingen... waarvan ik dacht, ja, het raakt maar een heel klein aantal mensen. Dat is het volgende idee. Dat was het regeringsplan om 65-plussers op hun AOW te korten... als ze met een kind van ouder dan 18 jaar in hetzelfde huis wonen. Nou, daar maakte u een enorm punt van. Dat is toch een detail, net als die regionale orkesten. Als je naar de hoofdlijnen van die bezuinigingen kijkt... Ik daar wil ik twee dingen over zeggen. Want in de eerste plaats, ik, ik zei al eerder. De, de nee, het doet, gaat om de eh, vraag of het over je details. Nee, maar je doet nu een beetje alsof bezuinigingen iets zijn waar je je tegen moet verzetten. Maar de bezuinigingen die dit kabinet doorvoert, zijn voor een groot deel voorstellen. Die, die moeten ook we allemaal CDA... accepteren. Nee, ja, voor een groot deel wel, zeker. Want ja. als we dat niet doen, dan krijgen we dus op termijn een groot probleem. Dus het, wanneer u zegt, waarom verzet een partij zich niet tegen bezuinigingen... dan is dat omdat die partij weet dat ze nodig zijn. Ja. En omdat die partij ook weet dat de partijen die hardroepend aan de kant staan... dat het beter moet, zelf ook geen betere alternatieven hebben. Het enige wat de, de, de roepers aan de zijlijn zeggen is... iedere keer deze bezuiniging niet... Maar ze vergeten erbij te vertellen. Nou, dat roept dat roept u dus zelf ook, want op kleine regelingen roept u ook deze bezuiniging niet. Maar, maar dat gaat het om kleine bedragen. Dat is een terechte vraag van u, maar met alternatieven. Want als een partij zegt het moet anders, dan moet je ook serieuze, werkende alternatieven hebben. En het CDA heeft ervoor gekozen om mee te doen in deze regering. Vergeet niet wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen zomer, waardoor andere kabinetten niet tot stand kwamen. Want partijen die nu aan de kant staan, hadden wel degelijk de mogelijkheid gehad om zelf de verantwoordelijkheid te nemen, maar niet voor de te, te kiezen. Dus ik sta ervoor dat het ja. CDA die verantwoordelijkheid heeft genomen voor de bezuinigingen, ja. maar ook voor de uitgaven. Als ik bijvoorbeeld ja, denk nog, aan. Nog, ik ander... ik wil even naar een ander punt. Ik ik kom even. Nou, u vroeg naar de. Naar de, naar naar de, de ik ik de breek even de bij ja, u, want ik wilde over één nee, belangrijk punt. Nou, ik wil het over één belangrijk punt nog met u hebben, als u het goed vindt. Want het voorgaande punt heeft u duidelijk gemaakt: het eigen CDA-gezicht laten zien. Want ik ga naar de strategie ook van de partij om je eigen gezicht te laten zien. Vindt u dat dat nou voldoende kan en tegelijkertijd dat kabinetsbeleid steunen? Nou, dat kan zeker. Maar dat is ook een opdracht voor de komende jaren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, de agenda van de samenleving nu... dan heb ik veel te veel de indruk dat uh, ook Den Haag praat... Over, praat en ook uh, niet verder denkt dan economie. U praat ook over de bezuinigingen. Maar er is veel meer aan de hand. Want als je kijkt naar nou, waar... U praat mensen... ook over de economie. U praat ook over die bezuinigingen, toch? Ja, maar ik ga nu even aangeven wat er hmm. meer is. Want ja, inderdaad okay. praten wij vandaag ook weer over bezuinigingen. Maar als we naar de samenleving kijken... dan zien we ook heel veel mensen die zich niet zozeer zorgen maken over de portemonnee... maar zorgen maken over de samenleving. Zorgen maken over de manier waarop we omgaan met elkaar. Die zich zorgen maken over de mondialisering... waardoor ze hun, hun gemeenschap, hun identiteit kwijtraken. En dat is niet zo heel erg economisch, maar is wel een heel belangrijk punt. En ook een punt waar het CDA zegt, wij moeten naast die mensen staan... en wij willen naast die mensen gaan staan. U zegt dat nu in het oog, en dat is een goede mededeling... maar ik heb dat de afgelopen maanden nauwelijks gehoord. Dat uh, heb ik natuurlijk wel degelijk één gezegd en twee ook in artikelen geschreven. Want ik vind ook dat wat ik moet zeggen wel moet onderbouwen. Ja. Dus ik heb daarover een artikel geschreven wat u niet, wellicht niet gelezen hebt... maar dat weet ik niet, maar dat doe ik wel. Daarbij geldt natuurlijk ook dat punten voor de lange termijn... Dit is, een, dit is een zaak waarvan ik vind dat het CDA er op de lange termijn mee bezig moet zijn. Daar hoef ik ook niet vandaag op afgerekend te worden. Maar ik wil wel dat het CDA en de fractie over vijf jaar afgerekend kan worden... op punten waarvan we zeggen... daar doet de samenleving weer wat. Vandaag, ja. maar ook dat is actueel. Vandaag in het nieuws... was een stuk over een wijk in Eindhoven... waar de mensen gezegd hebben... wij willen niet meer per gezin twintig hulpverleners... maar wij willen weer zelf als wijk de kracht hebben... en zelf als wijk ja. aan de slag gaan... om die wijk beter te maken. En dat is een... En echt een voorbeeld van wat het CDA belangrijk vindt... dat je niet altijd kijkt naar wat kan de overheid voor ons doen... met subsidies of andere dingen... maar wat voor kracht komt er uit die samenleving zelf. En dat is een verhaal uh, waar wij de komende jaren mee aan de slag gaan... en waar ik helemaal niet eens de wens heb... om daarna één jaar al op afgerekend te worden. Nou, dan hoor ik u tot slot toch over CDA-punten... zoals de zorgzaamheid, de ethische kanten van onze samenleving... en het samen met elkaar leven... en helemaal niet over de financiële kanten... Was dat niet een mooie afronding ook van het gesprek? Ik vond het begin al heel erg mooi. Nou. Dan is het begin mooi en het einde mooi. Hebben we de cirkel helemaal rondgemaakt? Ik hoop dat u het plezier gevond. Zeker. Meneer Van haarsma buma dank u wel. Graag gedaan. Nee, je Ne dites plus rien, le bonheur conjugal restera de l'artisanat local, laissez-vous aller le temps d'un baiser, je vais vous Il est juste là, à nos pieds dévoilé. Il nous ferait presque tomber. C'est dommageable qu'on ne vive qu'une seule fois. C'est le temps d'une joie qui s'offre, comme vous à moi. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser. Je vais vous aimer Un peu de sel dans la mer Ne changera rien On s'adore, on s'enterre, On trouve une main Papa du bonheur. Ja, dat was Berry met Le Bonheur. En toen ik naar haar stemgeluid zat te luisteren... van dat prachtige nummertje zojuist... dacht ik, met zo'n presidentsvrouw kan ik me voorstellen... dat meer Franse zangeresjes zo'n toontje gaan aanslaan. Want het lijkt toch op het geluid van de vrouw van de president van Frankrijk. Nou, dan gaan we naar opnieuw naar Den Haag. De politieke redactie van Met het Oog op Morgen, die heeft de afgelopen weken speciaal naar de Kamerleden gekeken. Dus niet naar ministers of naar ambtenaren, maar naar de Kamerleden. Hoe doen die Kamerleden het? Welk Kamerlid schopt het niet verder dan backbencher, zoals dat heet, hè? Achterbankzitter. En wie wordt spraakmakend? De Oogredactie koos vier parlementariërs uit, van wie wordt verwacht dat ze het komende politieke jaar veel van zich laten horen. Vorige week kon u al luisteren naar Janine Hennes-Plasgaard van de VVD... en Roland van Vliet van de PVV. En vandaag is de beurt aan de derde politicus van morgen... uit deze Oog op Morgen-serie. Kees Verhoeven van D66. Onze Haagse redacteur Hans Andringa die sprak met Kees Verhoeven... en met professor Wim Voermans, onze vaste debatdeskundige... die een korte analyse van deze kandidaat geeft. Om te beginnen stelt Kees Verhoeven zichzelf voor. Kees Verhoeven, 35 jaar, in de Tweede Kamer voor D66... met de portefeuille woningmarkt, innovatie en economie en uh, spoor en wegen. Wat is uw politieke ideaal? Waarom zit u hier? Het eerste is dat ik graag een bijdrage wil maken aan het toekomstvastmaken van Nederland. We moeten weer zorgen dat een aantal grote onderwerpen dat die gewoon goed geregeld worden. Dat mensen aan het werk kunnen, dat mensen ergens kunnen wonen... dat de zorg betaalbaar blijft. Daar wil ik een bijdrage aan leveren. En het andere is dat ik juist heel graag wil dat de politiek goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. Ik heb vanmorgen even uh, moeten zoeken en toen zag ik iets, toen dacht ik van oké, okay, ik wist wel wie het was. Het was de man die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een sticker geplakt heeft over een VVD-poster. Dat was een stunt. De VVD-poster zei uh, van goh, we gaan uh, geld verdienen. Hij had dan een, uh, een, een sticker eroverheen geplakt, 12 miljard uh, verlies met de VVD. Een kwajongensactie. Ik denk dat hem dat ook wel een beetje uh, kenschetst. Wat is het moment waaraan wij nu over twaalf maanden allemaal terugdenken van... dat was het meest memorabele moment van Kees Verhoeven in het politieke jaar 2011-2012? Ik denk dat dat zal gaan over iets wat te maken heeft met innovatie en ondernemerschap. Dat is toch een onderwerp waar het afgelopen jaar wel wat over gesproken is. Maar waarbij het kabinet nog een hele hoop te bewijzen heeft. Hij wil met name de ondernemerskaart uitspelen van D66. Hij heeft daar een plan voor. Hij staat ook voor het MKB uh, op de Bres. En wij willen toch met een aantal voorstellen komen... met name zeg maar, de concurrentiekracht van Nederland. Uh, innovatie voor bedrijven, kansen voor ondernemers... Om, om dat beter te maken. En daar werk ik nu uh, ook aan. Wat me een beetje tegen zit, is dat het erop lijkt... dat D66 hem eigenlijk um, als een soort bestrijder... van de VVD-agenda heeft weggezet. Hij moet het maar, hè, de VVD bestrijden. Duidelijk maken dat D66 een beter plan voor ondernemend Nederland heeft dan VVD. Dus ik hoop dat dat volgend jaar uh, tot uh, beweging en aandacht leidt. Hoe bent u in de sociale media? Ik ben uh, vrij actief op Twitter. Uh, ik vind ook die compactheid van Twitter... dat je het in 140 tekens moet zeggen, vind ik heel erg leuk. Dat vind ik ook een uitdaging. Ik vind het een uitdaging om iets ingewikkelds, iets langs... op een korte, duidelijke manier te zeggen. Uh, Facebook zet ik zo nu en dan uh, een berichtje op. Daar uh, ben ik niet zo heel actief mee. Wat was de laatste keer dat u in de Linda of de Cosmo of de Flair... privé, story... Ja, daar moet ik echt nog aan werken. Uh, ik, ik, ik meen dat ik daar nog nooit in gestaan heb. Althans, dat weet ik zelf niet. Uh, ik sta wat vaker in, in de krant of in een uh, zakelijk blad als Elsevier... waar het dan gaat over mijn onderwerp economie of innovatie. Uh, maar uh, het brede publiek in de Linda uh, hoop ik uh, binnenkort ook een keer uh, te kunnen bereiken. Maar hij heeft wel last van één ding. Alexander Pechtold gaat nu ook al uh, even mee. Vanuit de oppositie moet de oppositieleider of de fractieleider ook zelf spreken. En dat maakt het helemaal moeilijk als ja, backbencher uh, in de D66... om er dan ook doorheen te komen met je geleid. Dus de kansen zijn niet slecht. Maar ik weet nog niet of hij volgend jaar zoveel bekender zal zijn dan dat hij nu is. Kees Verhoeven, nu kent hij hem misschien nog niet. Maar onze voorspelling is dat hij hem volgend jaar heel goed kent... Of op zijn minst een stuk beter. Ja, en morgen dan de vierde en laatste in de rij politici van morgen. En dat wordt Ronald Plasterk van de PvdA. Geen nieuw gezicht, maar wel nieuw als Kamerlid natuurlijk. screen. Sh. Maria Mena, this too shall pass. Ja, dan gaan we naar uh, een, een mooi gesprek over een uh, bijzondere man. U kent hem wellicht als de helft van het komische duo Fry en Laurie... en mogelijk als Onno in de film De Ontdekking van de Hemel... of als presentator van de BBC-quiz QI, of misschien wel als schrijver. Maar kent u Stephen Fry ook op deze manier? You maniac, bastardly turd! I would rather drink stale urine from Norman Fowler's arse pit than remain one moment more in your defiling company. Your filth, your cack, you're the ooze of a burst boil. I abominate you, you towering mound of corrupted slime. Your every utterance is like the slithering hiss of a fat maggot in the putrid guts of a decomposing rat. Your face is fouler than the unwiped inner ring of Satan's rectum. Ja, dat is nog eens begenadigd vloeken. Hè? Nou, Kijk mijn gasten aan, Marcel Meuring. Is, is, is, is hij zo'n begenadigd vloeker? Ja, dat is het. Ja, dat, dit, dit, is, dit is ook wel echt Stephen Fry. Die, uh, die natuurlijk quintessential English is. Met zijn tweet, Colbertje. En uh, beschaafde manieren, uh, Altijd formuleert in volzinnen zinnen. En dan geweldig uh, plat en grof kan zijn. Uh, uh, maar altijd wel bespraakt. Ja, ja. en... Uh... U, u bewondert hem vooral als virtuoos? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik bewonder hem... Ik, denk ik om de, om de redenen... waarom hij bewonderd wil worden. En het is omdat hij... eigenlijk een, uh, de Oscar Wilde... van onze tijd is. Hij, heeft, hij is... Hij is dan wel niet zo'n dandy als Oscar Wilde, hoewel hij goede cobertjes draagt, dat weet ik. Maar, um, het, Corduroy, is, Corduroy soms? Ja, hij is soms een beetje, uh, uh, beetje provinciaal. Hij woont ook in de provincie natuurlijk. Uh, in het noorden van Engeland. Maar het, het, het is iemand die, die, die volledig gefixeerd is op taal... en die uh, dit, aan dit soort scheldkanonades uh, merk je dat ook. Je merkt het ook als hij QI presenteert. Uh, um, maar je merkt, het ook, je merkt het ook bijvoorbeeld aan... hij heeft een boekje geschreven... Uh, over uh, uh, hoe je als amateur poëzie kunt schrijven. Dat is een heel, uh, uh, dat is een heel aardig boek. En um, ja, Daar blijkt een enorme, uh, niet alleen een enorme kennis... maar ook een enorme liefde voor de poëzie uit... Ja. Nou, U schreef Marcel Meuring, schrijver. We kennen u ja. ook uit, als Nederlands schrijver. U schreef het voorwoord van de Nederlandse vertaling... van deel 2 van Fry's uh, autobiografie. ligt vanaf vandaag in de winkel. Uh, leren we, u, u heeft nog gelezen de autobiografie? Helemaal. Ja, ja, ja. Ik nog niet. Ik heb alleen het voorwoord gelezen <laughs> van uw hand. Uh, leren we iets over Fry wat we, dat wij nog niet wisten? Dat denk ik wel, ja. Ik denk Moen dat we... ze iets science, wat er springt. Het, het allerprikkelendste vind ik eigenlijk zijn, um, zijn zelfbeeld. Je, je ziet, dat, dat lees je niet alleen, dat zie je ook in de foto's. Hij heeft een vr, vrij groot aantal foto's opgenomen. En bijna onder elke foto staat een, een, een, uh, een denigrerende opmerking... die op hem slaat. Uh, uh, dit, dit dikke nijlpaard ben ik daar en daar, bijvoorbeeld. Of uh, uh, weer een vreemd, weer een raar gezicht... Uh, uh, hij komt zichzelf voortdurend af. En wat je in die in foto's... In het nu of is dat in zijn jeugd? Waarin hij die nou, bijschriften bij die foto's maakt? Die, die, die bijschriften heeft hij gemaakt voor de uh, biografie. Voor, voor de Fire Chronicles. Die oh, ja? Het lijkt bijna het verhaal van een puber die niet van zichzelf houdt. Maar ik denk dat dat het verhaal van Steven Fry is. Want hij was ook een puber die niet van zichzelf hield. Daar ja, schrijft dat... u over. Ik ga een stukje citeren uit het prachtige voorwoord. Uh, hij werd geboren in 1957 en ontwikkelde zich snel tot het soort leerling. dat tegenwoordig in de gaten zou worden, in de gaten zou worden gehouden. door een leger van leerplichtambtenaren, ritalintverstrekkers en sociaal werkers. Destijds, en ik kan erover meepraten, schrijft Marcel Meuring. Want we zijn even oud en hebben een achtergrond die op het onthutsende af vergelijkbaar is. Destijds werden zulke jongens met rust gelaten... in de hoop dat ze er wel overheen zouden groeien, schrijft u, meneer Meuring. Ja, dat is ook zo. Je dat, dat, dat, dat, ja, had geen begeleiding in die ja. tijd. Je hebt tegenwoordig faalplichtcursussen, en counselors en, en, en de pillen natuurlijk. Maar jongens zoals Stephen Fry en ik, we zijn allebei van, uh, van 57... die op school kwamen en niet wisten hoe de wereld in elkaar zit... Laat Heeft staan u wel eens ontmoet? Dat zegt u. Heeft u hem wel eens ontmoet? Nee, ik heb hem, uh, dat wil zeggen, digitaal. Digitaal wel. Uh, Want hij is een in... beetje uw idool, als ik het zo probeer. Nee, hij is niet een dus dat idool. Gaat dat gaat ver. Dat, ja. Daar ben ik niet zo goed in. Ja. Maar, maar het is wel iemand van wie ik denk wat merkwaardig... dat we, dat we zoveel dingen gemeen hebben. Ja, hij is natuurlijk veel bekender, rijker, beroemder en... Uh, uh, uh, uh, uh, Getalenteerd op veel meer vlakken dan ik. Ik kan maar één ding. Maar het is wel iemand die me hooglijk fascineert. Zullen we nog naar een fragment gaan? Want over zijn manische depressiviteit, <kijkt> uh, maar ook over zijn HIV-besmetting, is Fry heel open. Hij maakte er documentaires over. Laten we naar een klein fragment luisteren. Ja. Eleven years jaar geleden was ik in een nieuwe play in dit theater in het West End. Na slechts drie performances I ik uit. In de early hours of the next morning... I came down from my flat in central London to this lane. I went into my garage, sealed the door with a duvet I brought... and got into my car. sat there for at least, I think, two hours in the car. My hands on the ignition key. It, wasn't, you know, it was a suicide attempt, not a, not a cry for help. Indrukwekkend fragment. Yeah. Uh, ik ga even naar iemand aan de telefoon. Jeroen Krabbe. Goedenavond, u regisseerde Steven in zijn rol ja. van Onno... in de film De Ontdekking van de Hemel, hè? het boek ja. van Marie Heeft u tijdens die samenwerking ooit iets gemerkt van Fries... zoals dat tegenwoordig heet, bipolaire stoornis? Ja, heel erg. En dat wist ik niet. Ik wist van een heleboel dingen wel, want die had hij ook verteld. Hij was, hij was ook heel moeilijk te verzekeren... omdat hij vlak daarvoor, wat hij net verteld, uh, het theater had verlaten. Hij is, uh, uh, na een première is hij ook vertrokken op een gegeven moment... en is hij naar... Is hij ondergedoken in Normandië. En die hele productie is uh, uh, op zijn kont gevallen. En, en dat heeft heel veel geld gekost. Maar hij is, stond dus als onbetrouwbaar te boeken. Omdat niemand wist wat er aan de hand was. En dit was het dus. Sorry? En dit was het dus. Ja, precies. Die ja. Depressiviteit. Die ja, en, precies. Was. Het was die, die bipolar. Uh, en <laughs> hij, een keer op de set. En dat sluit aan bij wat ik net hoorde. Um, moest ik, ik liet ik hem een foto zien die in de set een rol speelde. Namelijk hij getrouwd met Flora Montgomery. En ik liet hem, die foto liet, lieten ze mij zien of hij goed was als regisseur. Ik zei juist ja, prima. En Steven kwam op dat moment net langs. Ik zei, moet je kijken. En hij keek ernaar en hij zei niets. Um, en liep weg. En toen hij nodig was, tien minuten later voor de scène. Was hij nergens te vinden. We hebben hem overal gezocht. En een half uur later was hij er nog niet. Een uur later was hij er nog niet. Nog niet. En um, toen heeft uh, uh, Greg, de andere hoofdrolspeler... die zei, ik, ik ga wel kijken of ik hem kan vinden. Ja. En die had wel iets van, ja, ik weet wel, er is iets met hem. En toen bleek hij ergens in een park onder een boom te zitten. Hij was met veel moeite weer terug te brengen naar de set. En toen kwam hij op me af. En ik wist nog steeds niet wat er aan de hand was. En toen zei hij, a dark cloud was passing over my head. En dat ja. was dan veranderde die totaal. Hij ging u heeft, u heeft jaren met hem gewerkt, ik kom er even tussen. Ja. Hij was een bijzonder goed acteur. Vindt u het goed dat ik nog even terugga naar mijn gast hier? Want ja. Ik zou ontzettend graag Marcel Meuring willen een stuk voorlezen... uit de autobiografie. Ja, ja. Gaat u gang? Ja, dat is... toen ik opstond van het bureau om naar de badkamer te gaan... werd mijn oog getroffen door een afschuwelijk tafereel. Ik zag een gruwelijk dikke man met gigantische hangborsten... en een enorme uitpuilende pens door de kamer lopen. Ik knipperde met mijn ogen, draaide me om en keek weer... vol afschuw en ongeloof. Daar was hij weer. En hij vulde de hele spiegel. Een komisch, corpulente, middelbare man. Even grotesk, zwaarlijvig als de mensen die ik had gezien toen ik het jaar daarvoor in het middenwesten van Amerika gefilmd had. Ik monsterde het lijf van die walgelijke bergvet van top tot teen en weende. Ik had mezelf de laatste kwart eeuw gezien op grote en kleine schermen... en gefotografeerd in bladen... en had enige illusie gekoesterd omtrent mijn fysieke verschijning. Maar om de een of andere reden zag ik mezelf die avond in die kamer, zoals ik was. Ik haalde niet mijn schouders op, bedekte mijn naaktheid niet en ging niet voort met mijn leven. Ik huilde niet dat alles in orde was. Ik zei niet bij mezelf dat ik lang genoeg was... om wat extra gewicht te kunnen hebben. Ik huilde om het vreselijke ding dat ik was geworden. Fragment voorgelezen door Marcel Meuring. Ja. Wat een indrukwekkend boek moet dat zijn. Het is, het, het is ook wel een indrukwekkend boek, omdat het... Uh, hij, hij is eerlijk. Conferent voor zichzelf ook. Ja, voor, vooral voor zichzelf. Ja. Hij is aardig voor iedereen, mens, dier en waarschijnlijk ook het immateriële. Maar voor zichzelf is hij, is hij, is hij, is hij uh, uh, volledig open. Uh, dat wil zeggen, hij blijft iets verborgen. Er blijft iets verborgen en dat, ga je, dat kun je lezen in het boek... De autobiografie die vanaf uh, vandaag in de winkels ligt. Ik vind het ontzettend jammer, maar ik moet het afronden nu. Er ligt nog een dik boek te wachten, dus. Er ligt nog een dik boek te wachten voor vannacht al. <laughs> Dank u wel. U beiden ook, uh, meneer Jeroen Bree aan de telefoon. Het is vijf voor twaalf. Ja, vandaag werd bekend dat schrijver Paul Goeken vorige week overleed. Paul Goeken? Wie is dat, denkt u ongetwijfeld? Onder zijn eigen naam verkocht Goeken nauwelijks boeken. Maar toen hij als schrijversnaam. Susanne Vermeer ging gebruiken, vlogen zijn thrillers de winkel uit. De verkoop benadert nu 1 miljoen boeken. Ingrid Hogevorst, goedenavond. Goedenavond. Schrijver en boekbespreker van de Tros nieuwsshow. Show. Hoe verklaart u nou dat lezers nooit argwaan kregen bij de stijl, de personages en de plots van deze Susanne Vermeer? <laughs> Omdat uh, het niet uitmaakt of een, uh, of een man uh, schrijft over een vrouw of een vrouw over een man. Dat heeft nooit uitgemaakt en dat, dat zal ook nooit uitmaken. Dat merk je niet. Ik denk dat er geen verschil is. Goed, maar dus ik vind het wel heel bijzonder dat hij dit altijd uh, geheim heeft kunnen houden. Ja. Houdt u zelf de stijl van de schrijvende man en de schrijvende vrouw dus niet uit elkaar? Uh, uh, nou, niet altijd. Alleen, uh, maar dan gaat het ook vaak over slechtersteven boeken, de, de seksscènes van, vanuit mannelijk perspectief... We zijn weer thuis, daar gaan we dus uh, over. Daar, daar je ziet het, het verschil hebben, wel he? degelijk. <laughs> nou ja, daar gaat het natuurlijk altijd over binnendringen en pene, pene, penetreren. Want vrouwen hebben natuurlijk toch andere fantasieën over seks dan mannen. Maar voor de rest, wat schrijven betreft... kunnen mannen zich net zo goed inleven in een vrouw als andersom. Ja, nou bent u recensente, hè? u schrijft zelf ook. Heeft u zelf als vrouw geprobeerd om, om heel erg vanuit een mannelijk perspectief... en een mannelijk karakter te schrijven? Ja, ja, ja, ik, vind, ik vond het geweldig. Wat is uw waarneming nou van een man die nog niet eerder door een man is opgeschreven... en die wel door Ingrid Hogevors is opgeschreven? Persoonlijke observaties. Mannen hebben bijvoorbeeld een specifieke relatie met hun moeder. En ik hoef ja. maar even uit mijn herinnering... al die mannen die ik gekend heb en nog steeds ken... En dan is het heerlijk om erop te schrijven, al die verhalen. Want je zijn natuurlijk toch een beetje vreemde. Net zoals dat een man een vrouw vreemd vindt. En daarom observeert hij er. En daarom is het ook heel spannend hoe een man een vrouw beschrijft of een vrouw een man. Nou, tot slot toch even kort over Paul Goeken en hoe lang hij dit, uh, nou, dit onder de pet heeft gehouden. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, want Gruenberg uh, die heeft het een jaar, geloof ik. Hè? Onder, die ging natuurlijk ook onder het pseudoniem ja. van Mark van de van der Jacht. En uh, dat was. Uh, daar kwam een NRC-journalist toch vrij snel uh, uh, achter. Nee. Maar het mysterie blijft nu... Hoeveel, hoeveel jaar heeft hij het volgehouden? Uh, even kijken, dat weet ik niet. Want weet staat niet. Okay. Maar, maar in jaren achtereen heeft hij dit dus geheim gehouden... en dat blijft toch de fascinatie? Nou ja, het heeft hem geen windtijden gelegd. Kijk, <laughs> dat is een mooie conclusie. <laughs> ja. Mag ik u zeer bedanken voor de toelichting? Ja, oké. Okay. Goedenavond, Ingrid Hogevoest. Goedenavond. Ja, en dan was dit... Uh... Het oog voor deze maandag. Morgen zit hier Mieke van der Wij, En wilt u zo direct Casa Luna beluisteren? Dan kan dat. Jurgen van den Berg, die spreekt met Juri Albrecht, directeur van de Bali. Dank u wel. En een laatste glas im Steen.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 Dit is Radio 1.